Het weer: op de meeste plaatsen droog, wel veel bewolking, ook soms even zon. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het nos journaal ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben de Sombakker van de ANWB. De A4 van Amsterdam naar Den Haag is tussen knobbet Veen en Hoogmade afgesloten. Hij heeft te maken met een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan vanaf knobbet Veen via Sassenheim over de A44. Tot zover de verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoopt op zaterdag. ZFM ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM Met men nu Goedemorgen Zandvoort Het is uh, zaterdag 21 december en vanuit de studio op de Tolweg is dit Goedemorgen Zandvoort. Uh, vandaag uh, hebben we een druk programma, want er gebeurt natuurlijk altijd van alles voor de kerst en voor Oud en Nieuw. Dus daar gaan we het zo over hebben wat de inhoud van het programma is vandaag. Maar ik wil alleen even zeggen dat Rob Harms vandaag de techniek doet. Dankjewel Rob, je bent de kanjer. De muziek is samengesteld door Cor Draaier. De redactie deze week was van Gert van Kuik. Met eindredactie nog steeds Gerrie Rutte. Presentatie zometeen ook van ja, Gerrie goedemorgen Rutte. Goedemorgen, Irene de Jager. Dank je wel. Uh, goedemorgen. Wij uh, beginnen zometeen het eerste uur met uh, Willy Gies. Zij is van het bestuur van de IJsclub uh, Zandvoort. Nee, haarlem, Naar Aarlem, haarlem is het. Ja, ja. Uh, met uh, de Klaas Pander Memorial Wedstrijden. Maar daar gaan we het zometeen over hebben. Daarna komt Erik Weijers en uh, we gaan praten over de stand van zaken van de werkzaamheden... van het circuitpark Zandvoort voor de Formule 1 2020. En we eindigen met Toosbergen en Peter Tromp... over uh, het fantastische concert wat vanavond gaat plaatsvinden... van de Maastrichter Star. Ja. Ik heb uiteraard een kaart. Wat ben ik Top, blij hè? dat ik er naartoe kan. Maar het is strak uitverkocht. Dus je hoeft niet te gaan kijken van zijn er nog kaarten... want die zijn er dus niet... En uh, dat is dus het, uh, het uh, tweejaarlijks afsluiten van het jaar uh, van de klassieke ja. Concerts. Maar we beginnen dus met Willy Gies. Goedemorgen, Willy. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Dank je. Uh, ja, de IJsclub Haarlem. Dat, er is iets bijzonders aan de hand, heb ik begrepen. Ja, we zijn eigenlijk het hele jaar al aan het feesten. Want we bestaan 150 jaar. En in de vorige uitzending hebben we het daar al over gehad. Uh, we hebben een heel leuk feest gehad in januari. Uh, maar we bouwen nog even voort. En we zitten nu in het seizoen 2019-2020. En eigenlijk alweer halverwege. Vandaag is voor de jeugd vanmorgen het Jan van genep toernooi. Uh, het Jan van genep toernooi is ooit ingesteld uh, door Jan van Genep, de vader. Van, van Yvonne. Yvonne. Ja. Ja. ja. En Yvonne komt natuurlijk ook van de ijsclub Haarlem. Ja. Dus niet te verwarren met de ijsbaan. Want wij zijn een vereniging en wij schaatsen... Op, op de, de ijsbaan, ijsbaan oh, okay. ja, van Haarlem. Ja, ja, ja, ja. Dus dat is even een verschilletje. Um, ja, en uh, die wedstrijd die vindt nu plaats eigenlijk. Voor de jeugd, heel erg leuk. En vanavond hebben we dan het Klaas Pander toernooi. Wie ja. Ja. was Klaas Pander? Was dat Klaas een... Pander, dat was wel een echte sportman. Um, ik weet niet meer zo goed de jaartallen... Maar in de tijd van Jaap van Ede... en dat is natuurlijk ook een beroemde schaatser... Ja. hij was in feite was hij de trainercoach van Jaap van Ede. Hij heeft zelf ook heel verdienstelijk geschaatst. Hij heeft heel verdienstelijk gevoetbald en gewielrend. Dus oh, het was... Klaas oh, Pander was sp sportman, echt ja. een sportman. Ja. Ja. Ja. Bijzonder. Ja, dus dat was heel bijzonder. En vanavond om acht uur, van 8 tot elf... Uh, zijn er 15 koppels... Of 14, ik weet het niet precies, uh, want dat wisselt uh, nog. Er kunnen nog mensen zich inschrijven. Je kunt je opgeven per koppel en je doet dan aan drie races mee. Uh, je gaat, uh, de een van de koppel die gaat eerst een afvalrace doen. Daar kun je punten mee verdienen. Vervolgens gaat de ander een puntenklassement rijden. kun je ook weer punten mee verdienen... En de laatste, en dat vond ik het leukste... want dat heb ik vorig jaar gezien... dan doe je het met z'n tweeën... en dan moet je rondjes rijden waarbij je elkaar afwisselt. Dan gaat er eentje klaarstaan en die krijgt dan een zet... op zijn rug, zijn kont... en dan wordt je Van met wie die een koppeltje vormt. Ah, dus dat is de koppelrace. En dan uiteindelijk komt daar een winnaar uit. En ja, die krijgt dus de Klaas Pander Memorial... eeuwige roem... Klaas ja. Pander. Ja. Ja. Is dat een wisselbeker? Ja, een... het is een wisselbeker. Ja. Ja. En, en er is muziek en er is kluwijn. Er is uh, warme chocolademelk. Dus het is gewoon Feest. hartstikke leuk. Feest. Het is heel erg leuk vanavond. Ja. Ja. En doen daar veel aan mee? Ja, daar doen er veel aan mee. Ik zei al, 14 koppels. Ja. Vorig jaar was het iets drukker. Het is inmiddels de vijfde editie van dit memorial. Mm. Uh, maar wij denken toch dat... omdat het nu al kerstvakantie is... dat er veel mensen misschien al weg zijn... op kerstvakantie ja, naar de wintersport. Dat kan. Het schaatsbaan is natuurlijk altijd een sociaal gebeuren. Hè? Dat is ja. een... een, een een plaats waar men bijeenkomt en, en met ja. name ook jonge die dat prachtig vinden om daar elkaar te ontmoeten. Ja. En dan, als je dat dan met een sport doet, is dat natuurlijk helemaal uh, prachtig. Dat is heel erg leuk. Kijk, uh, ik heb gisteravond heb ik nog een gesprek gevoerd... en toen hadden we het erover van... Um, wat maakt het nou zo bijzonder dat je bij een vereniging schaatst? Um, en toen ben ik daar eigenlijk even over gaan zitten nadenken... want schaatsen is natuurlijk een individuele sport... Ja. Maar waarom schaats je nou bij een vereniging? Bij een vereniging is het toch dat je in een ploegje schaatst. Ik doe het ook als recreant. Je hebt je eigen ploegje. Je krijgt je aanwijzingen. En na afloop ga je even een kopje koffie drinken. Weet je? En dan wissel je ook verhalen met elkaar ja. uit. Dus je vormt toch een ploegje. En zo hebben de wedstrijdrijders dat. De, de, de jongste jeugd heeft dat. Ja. Je vormt toch een ploegje. En dan heb je toch die vereniging weer nodig. Ja. En buiten dat die vereniging die organiseert ook allerlei leuke evenementen. Het stimuleert natuurlijk ook. En het ook. stimuleert, ja. ja. Zo hebben we dus dat Jan van genem toernooi... maar in januari hebben we een duwatlon. Daar kun je dus voor opgeven. Dan doe je met een maatje samen hardlopen en schaatsen. En dan kun je dus ook ja. weer een prijs winnen... En het en houdt ze van het. de straat. Ja. Nou, als ik ja, het okay. even heel zo plaf wil zeggen... Het is ja. natuurlijk wel is zo. zo. Ja. Jo jonge lui die zeg maar, op die manier bezig zijn... Eh, hebben geen tijd om onzin uit te halen... of uh, nare dingen uit te halen. Daarom is natuurlijk sporten zo belangrijk voor, voor mensen. Hè, en voor jonge, ja. jonge mensen. En dat ze zeg maar, al jong beginnen met dat sporten... en bij een club komen. En dat blijven doen. Maar ook doen. Een team, een team gevoel, en het teamgevoel. Met elkaar en elkaar. Ze leren met elkaar dingen te doen. Ik kan niet anders zeggen... Esther Kiel van onze vereniging die heeft dus uh, in november het, het kraantje lektrofee gewonnen. Een kraantje lektrofee is dus een uh, toernooi over twee dagen voor dames, alleen dames. En um, dat is eigenlijk de subtop van de Nederlandse rijsters. Ja. En daar heeft Esther Kiel al meegedaan en die heeft dit keer heeft ze dus de kraantje lektrofee gewonnen. Esmee Visser, die kennen jullie ook ja, allemaal ja, wel, want die is ja. dus doorgestoten. Die heeft hem vorig jaar gewonnen. Dus het, er gebeurt eigenlijk ja, van alles op die ijsbaan. Ja. Ja. Uh, nog even wat anders. Um, jullie zijn natuurlijk niet de enige gebruikers van die ijsbaan. Het is natuurlijk Dat een, klopt. Uh, een multibaan waarin vele clubs, of misschien kan ik ja, clubs zijn er, hè, die daar ja, dus gebruik van maken. Verenigingen. Verenigingen. Er zijn natuurlijk mensen die, die willen hard schaatsen. Hè. Die willen, uh, en er zijn mensen die willen op uh, kunstschaatsen uh, uh, dingen doen. Uh, hoe werkt dat bij jullie ijsclub? Uh, Hebben ze een vaste dag waarin men daar bijeenkomt? Hoe bedoel je? Nou, uh, bijvoorbeeld dat, dat jullie club alleen op maandagavond uh, daar op. De nou, maandag... op maandagavond zijn van onze vereniging altijd de marathonrijders aan het trainen. Uh, op maandagmorgen zijn de recreanten bijvoorbeeld altijd aan het, uh, aan het trainen. He, want die krijgen dan instructie en die rijden hun rondjes enzovoort. Dat is ook op vrijdagmorgen. De jeugd is altijd op zaterdagochtend. Maar je hebt. De wedstrijdrijders die hebben op de avonden... verschillende avonden op bepaalde tijden... hebben ze hun wedstrijdtraining. Ja. En zo hebben andere verenigingen dat ook op die ijsbaan. Ja, maar wij, hoe, hoe, hoe wij zijn de grootste wanneer vereniging. Jullie daar zijn? Hoe kunnen ze dat zien? Hoe ze dat kunnen zien? Op de website. We hebben een ontzettende leuke ja. website... waarvan alles en nog wat verteld wordt. Dus daar kun je van alles vinden. En we zijn in onze clubkleding zijn we ook aanwezig. Herkenbaar. En herkenbaar op de ijsbaan. Ja, dus ijsclub Haarlem. Als je dat doet, www.ijsclubhaarlem.nl, dan kom je op jullie site en dan kun je eigenlijk alles zien ja. wat daar kan. Ja, en je kan ook live meekijken. Je kan op de webcam kan je kijken ook vaak. Ja, ja dat dus is ook, ook vaak een mogelijkheid. Baan. Kun, je, ja. kun je, kun je, kun, je kun je zien, kun je zien wat er. Ja. En voor de hele kleintjes ja. die voor de... net beginnen met schaatsen, ja. die net beginnen met schaatsen, dat is altijd op zaterdagmorgen van vijf voor half tien tot uh, vijf voor half elf en van half. Elf tot half twaalf. En dan krijgen ze echt, kunnen ze les krijgen En dan ook, krijgen hè? ze les. Ja. Ja. En er is ook wel kunstschaatsen op het middenterrein. Maar dat is van een andere vereniging. Dat is de kunstschaatsvereniging Haarlem. Ja. En die uh, geeft daar training in kunstschaatsen. En ja. die gebruiken altijd het middenterrein. Ja, maar dat is niet die... van onze vereniging. Wij ja. doen het echt ik kan dat ook tegelijkertijd? Kan, kan... Dat kan ook tegelijkertijd. Ja. Ja. Ja. Mooi is dat. Ja, dus dat, dat kan. Is, uh, ja. Ja. En als je een keertje een gratis proefles kunt, wilt nemen... En want er zijn niet zo heel veel zandvoorters die, uh, die lid zijn van onze vereniging... dan kun je je altijd aanmelden secretaris.ijsclubhaarlem.nl. En dan kan ik ervoor zorgen dat je een proefles krijgt. En dat uh, kan voor volwassenen en dat kan ook voor kinderen. Dus meld je aan en kom een keertje proberen hoe leuk of het is... om bij onze vereniging te komen schaatsen. Ja. Ja, het Leuk. heeft niet zoveel met de temperatuur te maken nee. buiten. Want ik bedoel, die, die nee, wordt van kunstmatig van in stand gehouden, om het maar zo te zeggen. Van natuurreis moeten we het tegenwoordig niet meer redden. Nee. Nee, dat dat zijn klopt. er eigenlijk veel uh, Zandvoortslid van de uh, ijsvereniging? Nou, uh, ik, uh, ik verwachtte die vraag eigenlijk al. Dus ik had even in het ledenbestand gekeken. Rond de twaalf mensen zijn, uh, zijn lid van, van, de, de, van de, onze vereniging ja. uit Zandvoort. Ja. ja, maar het merendeel komt uit Haarlem, Heemstede, Velsenbroek. Hoogdorp, ja, Bloemendaal, de omgeving. Maar ja, er zijn ook leden die komen uit Lisse. Dus we ja. is toch wel ook een stukje verder weg dan Zandvoort. Yes. Dus. Ja. Zandvoort, Heerlem-Noord, hoe ver ja. is dat? Ja. ja. Het is, het is een, uh, uh, uh, qua formaat is het dus een professionele baan? Ja, het is een 400 meter baan. Daar ja. kunnen dus officiële wedstrijden en daar op officiële, worden. daar worden KNSB-wedstrijden georganiseerd, zelf uh, doe ik. Op naast dat ik in het bestuur zit, ook nog uh, in de jury uh, een aantal uh, taken. Ik ben bijvoorbeeld hand, handklokker of uh, hulpstarter. En uh, dan doen, doe ik daar ook mijn ding, zal ik maar zeggen. En ja, dat ligt eraan welke wedstrijd verreden wordt... Maar er is meestal een vertegenwoordiger van, van de KNSB uh, ja, aanwezig ja. als wedstrijdleider. Ja, is dat ook om te kijken of er talenten zijn uh, op die baan? Nee, dat is niet. Uh, Geen scouting. scouting. Nee, nee. nee, dat is niet om te scouten. Kijk, degene die dus. Uh, uh, bovenmatig presteren... die gaan zelf op zoek. Ja. En uh, zoals bijvoorbeeld... Jeroen Janissen, dat is een... Uh, behoorlijke marathonrijder. En die heeft heel hoog gescoord vorig jaar. En die is nu ook overgestapt op een marathonploeg. En die woont tegenwoordig... in Heerenveen. Ja. Om zich daar aan te sluiten bij. bij die ja. marathongroep. Ja. Om nog meer en op snelle reis... te kunnen trainen. Ja. Nou, dat is wel heel mooi natuurlijk. Ja. Dus die doorgroei is er gewoon. Die is er. Ja. ja, die is er. En die talenten die worden er vanzelf uitgepikt. Ja. Van wanneer tot wanneer is die ijsbaan eigenlijk open? Uh, de ijsbaan is open. Van, nou, we zijn begonnen op 28 september. En uh, hij sluit ergens half maart. Ja. Nou. Dus, Half jaar. zo ongeveer. Ja. Half jaartje ja. ongeveer. Ja. Ja. Nou ja, goed. En wat gebeurt goed. er in de zomer? En in de zomer, ja, dan hebben we ook een aantal activiteiten natuurlijk. Want om te kunnen schaatsen heb je wel conditie nodig. En ja. in de zomer dan hebben we de duinlooptraining in de Amsterdamse waterleidingduinen. -training. Water altijd op dinsdagavond, En dan heb je verschillende groepen. Eh, van jeugd tot en met volwassenen. Van hardlopen tot en met sportief wandelen. Er zitten altijd droogschaatsoefeningen bij. Hè, het ja. uitstappen. Wat dus ja. met de heup inzet moet gebeuren. Um, dus dat is altijd op dinsdagavond. En dan hebben de echte wedstrijdrijders... die hebben dan nog fietstraining en skilertraining. Ja, want ja, je hebt een goede, goede conditie, conditie nodig. Blijven, ja. Ja. Ja, je, je hebt die ja. conditie, die bouw je dus op in de zomer... om in de hmm, winter kunnen ze uit te ja. kunnen nutten. Ja. Ja. Ja. Maar ja, dat doen de echte wedstrijdrijders. Die doen ja. dat ja. ook. Doen dat Kijk ook. maar naar Sven en Pramer. Uh, die gaan, Kramer kanten, en, ook, ja, die uh, gaan ook... Ja. Uh, ja. ja. Nou, leuk, dus hè? hartstikke leuk. Ja. Het wordt weer een, een druk uh, programma dus uh, vandaag. Ja, we hebben nog wat te doen. <laughs> Oké, okay, maar mensen die dus geïnteresseerd zijn... of willen komen gaan kijken, ga naar de ijsbaan. Die is, ga naar de ijsbaan en kom gezellig kijken. En kun je een beetje redelijk schaatsen? Heb je een maatje? Meld je dan nog aan, nog aan voor de Klaas Pander Memorial. Want dat kan nog best. Uh, alle informatie kun je vinden of op Facebook... Of op onze website. Ja, nogmaals www.ijsklubhaarlem.nl nou, Leuk. Oké, okay. nou, dankjewel. Ja, nou, wij wensen jullie dans. heel veel ja. succes en uh, graag tot een volgende keer. Me. We gaan muziek luisteren, Rob. Me en Sam in the car, talking about America. Heading to the wishing world, we reached our last resort team.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 Why, why, what a terrible time to be alive If you're prone to second guessing it In turns to dream about the lottery, what we might have done if we had entered and had won. We've each convinced that nothing would have changed. But if this were the case, why is it a conversation anyway? Are we losing touch? Are we losing touch now? He said, Why, why, what a terrible time to be alive if you're. Chrome. Zo'n heel erg kesterig nummer, maar dat maakt niks uit voor alright. Nou, dat zijn we inderdaad ook. We zijn helemaal alright. Bij ons <laughs> is aangeschoven Erik Weijers. Uh, goedemorgen, goedemorgen, Erik. Fijn dat je er bent. Ja, Goedemorgen. Ja, het, uh, het gaat volgens mij als een gesmeerde bliksem daar op dat circuit. Uh, ja, we, we, we liggen goed op schema, inderdaad. Dat kunnen we wel zeggen. Ja. ja, ja. ja? Dus uh, positief allemaal. Ja, en wat is er alle, tot nu toe uh, nou, gebeurd? Nou ja, allemaal? het zijn uh, nu met name natuurlijk allerlei uh, ja, bouwactiviteiten. Dus het betekent dat er uh, aardig wat zand verschoven is om ja. uh, plekken te maken waar straks tribunes gebouwd kunnen worden. Okay. Uh, we zijn twee tunnels aan het aanleggen om uh, bezoekers uh, op een veilige manier, een goede manier, uh, het circuit op te krijgen. Uh, nou, we zijn begonnen met het uitgaven van de fundering van de uh, uitgebreiding van de pitboxen. Uh, voorbereidingen voor een uh, medisch centrum wat aangelegd gaat worden. Ja, kortom, uh, van alles. En de bochten, de bochten gaan ze ja, ook in? Ja, ja, nee, ja, klopt. Hè? De bocht drie, de Huguenotsbocht, ligt inmiddels wel in zijn nieuwe vorm. Als zandbed in ieder geval. Het is uh, het asfalt zelf nog niet. Uh, dat, uh, als het goed is als de temperatuur mee blijft werken, dan uh, gaan we dat eind januari gaan we dat, uh, van asfalt voorzien. Uh, ja, en dan beginnen we echt weer met opbouwen. Er, zijn, ja. er worden nu ook al uh, bijvoorbeeld veel nieuwe hekken gebouwd. Uh, uh, nou... Uh, ja, het weer is natuurlijk wel heel ja. erg prettig. Ja, ja, op dit ja. moment wel. Ja, ja. ja, daar zit natuurlijk ook een beetje het gevaar aan het eind straks. Want uh, ja, wil je een circuit weer uh, in gebruik kunnen nemen, dan moet je natuurlijk goed asfalt hebben. Ja. Ja. En uh, asfalt uh, ja, kun je niet bij hele lage temperaturen neerleggen. Dus ja, als het aan het eind van de rit, als dat asfalt echt neergelegd moet worden, als het dan heel koud wordt, ja, dan. Dat wel, is dat het laatste wat er gebeurt? Ja, doen, in principe. Is, nou ja, ja. ja dus uh, zeg maar, om het mogelijk te maken om het spier in gebruik te maken nemen, of te nemen, dan, uh, dan is dat wel het laatste. Ja. Ja. Hey, en, en nog even over de techniek uh, van de media, die straks uh, daar overweldigend <laughs> aanwezig zal uh, zijn. Dat zijn ze uh, uh, nu ook toch al? Ieder ja, dat ja, klopt. <laughs> ja, maar goed, dan, dan zijn ze er officieel. Dan nou moeten ze natuurlijk hun plek krijgen... om te kunnen uitzenden ja, ja, en om te kunnen ja. verslag geven. Ja, nou, ja, daar wordt ook een voorbereiding voor genomen. Ja. Hè. Er komt een heel broadcastcentrum voor, voor de Formule 1. Waar en komt dus... dat? Ja, dat komt op per op twee. Eigenlijk hm. dus op het binnenterrein van het circuit. Uh, ja, daar worden ook al... Uh, allerlei voorbereidingen voor de, voor de kabelgoten aangelegd. Uh, dat, soort, dat soort zaken. En uh, ja, weet je... dat wordt echt het, het zenuwcentrum... Van, het, uh, ja, van de uitzendingen van Zandvoort... over de hele wereld. En, ja, dus uh, er heel wat komen, denk ik. Ja, dan, hè? ja, ja hè? Uh, alleen om een idee te geven... Je uh, moet van die commentaarposities uh, ook natuurlijk uh, leveren voor tv-stations... om het uh, verslag te kunnen doen, zoals bijvoorbeeld Ziggo Sport. Uh, uh, mm. Olaf Mol en uh, zijn collega's uh, dat doen uh, van over de hele wereld. Zo komen al die tv-stations natuurlijk ook naar Zandvoort... die moeten onderkomen hebben. Er moeten alleen al 40 van dat soort units moeten er gebouwd worden... om al die tv zenders een uh, onderdak te geven. 40, dus, Ja, 40, ja ja Dat is heftig. Ja. Ja, dat is en dat ja. komt allemaal op die Paddock 2? Uh... Uh, ja, dat komt op Paddock 2. Maar bijvoorbeeld het mediacentrum voor de schrijvende journalisten en de fotografen. want dat is natuurlijk weer een andere tak in van de media. Daar komt een, een heel mediacentrum voor uh, op Paddock 1. Het wordt tijdelijk gebouwd. Dat komt op de begane grond van de Paddock Club. Uh, Pedoclub is de luxe hospitality ja, ja. Van, uh, van de Formule 1 en de sponsoren. En uh, ja, dat is een, een mediacentrum met, ik geloof, ook iets van 300 werkplekken wat daar nee, moet komen. Nee, nee, nee. Ja, ja nou, dus dat torentje wat er nu staat is daar echt niet geschikt Nee, nee, voor, ja? nee, nee. Ik geloof dat we nu 60, 70 plekken in ons mediacentrum hebben. Dus dat ja. gaat niet erken. Nee, en dat nee. andere is wel uh, permanent? Nee, nee, dat nee, is nee? Ook tijdelijk. Allemaal tijdelijk, ja? Ja. Voor ja. drie jaar, zeg maar. Uh, ja, wordt maar het, het weer weer weggehaald wordt, gehaald, nou? wordt na de Formule 1 weer weggehaald in mei, ja. Nee, dus, oh, dus dat, het is dus echt alleen in die, in die, in die twee weken, weken zeg ja, maar? Dat, ja, dan uh, wordt dat gebruikt en daarna gaat het oh. weg. En dan komt het een uh, jaar later wordt het weer terug. Oh, oké. Okay. Dus, uh, nou ja, anders, ja. anders lukt het niet, natuurlijk denk ik, nee, als je nee, niet permanent nee, nee. zou moeten. Nee, kijk, en je moet je ook afvragen. Kijk, je kan het wel permanent bouwen. Dat dus zie je natuurlijk wel op andere circuits... waar ja, geld een iets minder een belangrijke rol speelt. Dan ja. wordt dat allemaal permanent gebouwd. Maar ja, dan heb je ook de rest van het jaar... Ja, Heb je al die faciliteiten staan die je nooit Dat gebruikt. wordt niet gebruikt, ja. Ja, nou, ja. Het staat in de weg. Het, uh, ja, want het, dat het is... activiteiten over het hele jaar op het circuit ja. zijn natuurlijk heel veel. Nou ja, er zijn heel veel activiteiten. Maar ik uh, de, de, de, bedoel, kijk, met, met de historische kromp die we een ander mooi evenement. Uh, wat we hebben. Ja, ja we hebben 15.000 bezoekers per dag misschien. Uh, ja, dat staat niet in verhouding tot die ruim 100.000 die nu natuurlijk hier iedere dag komen ja, bij ja, Formule 1. Ja, ja. En als je ja, daar wel dan met zo'n historische kromp die al die faciliteiten voor 100.000 mensen hebt, ja, dan. Dan, dan valt de sfeer van zo'n evenement ook weg. Dus ik ben ook eigenlijk wel blij dat we dat niet uh, permanent ja, ja, doen. Ja, ja. Bijzonder. Ja. ja. Het is echt een heel bijzonder. Spannend. De het het Lang komt ja. ook en je ziet alleen ja, maar ja, de activiteiten. Er gebeurt, er er gebeurt. Ja. Ja. zoveel. Ja. Ja. Ja. En wanneer, wanneer is, moet het, moet het, zou het klaar moeten zijn? Uh, nou, of het circuit zelf. De, de racebaan hopen we in medio februari weer, uh, weer te kunnen gaan gebruiken. Uh, en dat zal dan voor een week of vijf, zes zijn tot uh, eind maart. Voor, de, voor, voor mensen die daar uh, altijd ja, racen. Nou, ja, voor ons vast gebruikers, mensen, hè, Zoals bijvoorbeeld ja, ja. scholen of, uh, ja. uh, uh, nou, We hebben ook al een evenement Automax Street Power bijvoorbeeld. Uh, maar ook ja. Race uh, ja. Die je natuurlijk weer mensen wil laten rijden op het circuit. Uh, wat onze dagelijkse business eigenlijk normaal gesproken ja. is. Dus dat gaan we dan weer doen. Maar vanaf eind maart, eigenlijk na de circuitrun, dan, uh, ja, dan gaat het circuit weer dicht. Tot aan de Formule 1 eigenlijk. Want dan, ja, dan moet dus ja. alles opgebouwd gaan worden. Ja. Ja. Er moeten bijna ja. 80.000 tribuneplaatsen uh, neergezet worden. En dat is na 80.000 zitjes, dat is anderhalf keer de Amsterdam Arena wat tijdelijk neergezet moet worden. het ja. ja, <laughs> dus, dus kan je niet hè? Nee, is dat is heel veel. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar het gaat lukken. Tuurlijk gaat het lukken. Nou, we zijn al zo ver gekomen. <laughs> we laten ons niet meer stoppen. Ik, ik wilde iets vragen en nou weet ik het even niet meer. Dus ik, Geen reacties meer van, uh, van uh, milieuorganisaties? Houden ze zich een beetje rustig? Nou, nee. Kijk, ik bedoel, het is iedereen is een goed recht... om natuurlijk gewoon de staan voor waar, hè, de te vechten voor waar die, staat, waar die voor staat. Uh, dus nee, het is, we hebben er zeker nog rekening mee gehouden. Maar we houden ook heel veel rekening met, ja. met, met, ja. De, met, met de omgeving. Uh, en met het welzijn van de natuur. Dus dat uh, ja, we proberen dat daar goed mogelijk ja. doen. Ja. Ja. Dat is uh, daar wordt ook hard aan gewerkt. Er uh, zijn echt... Uh, ja. nou, ik vind het wel heel bijzonder dat uh, dat, dat ook ineens en ja, gewoon maar dat is kan. hartstikke mooi dat dat in de, in de slipstream van... om maar eens een race term te gebruiken van de Formule 1 meekomt naar Zandvoort natuurlijk. Dat het, uh, het station een upgrade krijgt. Dat het natuurlijk ook buiten de Formule 1... om natuurlijk gewoon veel beter bereikbaar te worden voor het spoor. Want uh, dat, dat, uh, ja, dat verkeersplan wat wij daar nu uh, nemen... Voor, hebben uh, ontwikkeld voor de Formule 1... Ja, dat, dat ga je natuurlijk niet zo heel makkelijk toepassen op normale stranddagen. Maar je kan wel gebruik maken van de infrastructuur die er straks ligt. Ja. En mensen veel meer motiveren om met die trein naar Zandvoort te gaan komen. En die auto ja. gewoon lekker in Amsterdam of uh, ja. Utrecht of Waar ook ja. te laten. Ja, maar er is nu ook een, een, een plan voor de, voor de regio ook. Ja. Um, voor het parkeren. Ja. ja. Dus dat is ook heel gunstig. Ja, ja. ja. nou, nee, kijk, we ja. willen geen. Ik je je, bedoel, Zandvoort heeft. Ik weet niet precies het aantal, maar 5, 6.000 duizend parkeerplaatsen binnen de gemeentegrenzen. Dan moeten alle ja. bewoners ook parkeren. Ja, dan kan je natuurlijk, Iedereen kan dat aanvoelen dat je er niet 30.000 auto's naar Zand moet nee. laten komen. Dus dat, dat kan ook niet en dat gaan we dus ook niet doen. Nee. Dus iedereen zal buitenstand parkeren en dan gaan we zorgen dat mensen dan met pendelbussen of met de trein of met de fiets, uh, of als het heel dichtbij is, uh, lopend naar, uh, naar het ski halen. Nou, dat de de overnachtingen, uh, nou, daar is natuurlijk ook al heel veel over gezegd. Hè, dat mensen dollartekens uh, in hun <laughs> ja. ogen krijgen over het verhu verhuren van hun huis. Uh, als, dat, uh, <laughs> uh, als dat nodig is. Uh, maar ik geloof dat het allemaal wel meevalt. Er is een, er is een ja. bureau nu die ja. zeg maar, de mensen begeleidt uh, die ja. dat zouden willen doen. En voor de rest, ja... Ja, je moet Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk de markt die bepaalt wat mensen bereid zijn om te betalen. Uh, ja. Ja. Maar ja, ik, ik, ik, ik denk hey, ik heb bedragen gehoord uh, die, uh, die astronomisch zijn. En ik bedoel, ik ga zelf ook wel eens naar een Formule 1 race uh, in buiten Zandvoort. Ja. En als ik dan vijf keer zoveel moet betalen voor elkaar, maar ik moet Kilometer verderop slapen, dan ga ik daar lekker slapen. Ja, uh, maar ik... gebeurt dat ook wel in andere, denk, andere dingen? Ja, en ik ja. denk natuurlijk, eh, als, je, als je in, in, in, in, spa, na, in een spa direct naast het circuit wil overnachten, je ja. natuurlijk veel meer dan, ja. Uh, ja. dan, uh, dan uh, in luik bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, als je een half uurtje moet rijden, dat is logisch. Uh, en er zullen heus wel ja, mensen zijn die, die of ja, bedrijf of, of wat, wat, wat, wat voor ons juist ook die wel uh, hogere, veel die veel hogere bedragen betalen, maar ja, ik. ik we zeggen zo, ik wil die temperen, maar ik, wil, ja, ik denk niet dat iedereen zich rijdt moet gaan rekenen. Dat, nee, dat nee, nee, nee. nee. Uh, Toch nog een vraagje over het circuit hier zelf, over de vorm van de baan. Um, was het nou? Vanuit de organisatie dat ze zeiden dat die bochten anders moesten worden. Want in feite is een circuit toch een circuit zoals die is. Ja, en nee, dan is dat, dat toch dat... ook de uitdaging Zeker. van een bepaalde circuit? Zeker, nee. nee dat was geen eis, uh, dat absoluut niet. Uh, uh, er waren wel wensen. Hè. Natuurlijk wel, je gaat natuurlijk wel van tevoren kijken met. Uh, met in dit geval de, de Formule 1 in eerste instantie. Later is de FIA als de bond daarbij aangehaakt. Maar uh, hoe kunnen we het stand voor zo aantrekkelijk mogelijk maken voor die race? Dat je spannende races krijgt. Uh, uh, kijk, Zandvoort is natuurlijk een oud circuit, wat niet overal even breed is. En als je niet zo'n breed circuit hebt, dan maakt dat inhalen mogelijk. Ja. Uh, je hebt ook voor inhalen met moderne formulelenders, heb je lange rechte stukken nodig. Nou, dat heeft Zandvoort ook niet echt. Uh, dus ja, toen we gingen kijken, ik, ja, weet je, uh, het zal een fantastisch verstein worden in Zandvoort. Maar uh, de vraag is of we met het huidige circuit, of we er ook heel veel ingehaald gaat worden. Nou, Wat zijn dan de opties om dat wel mogelijk te maken? Nou, Er zijn een aantal uh, varianten bekeken. En onder andere om bijvoorbeeld de, de, de, niet de laatste bocht... maar de ene laatste bocht uh, uh, op een circuit... een stuk langzamer te maken dan die nu was. En zodat auto's daar, daar die bocht... dan vol gas accelereren en door die laatste bocht konden gaan. Waardoor je eigenlijk ook... als je vol gas moet rijden, ga je natuurlijk rechtuit... en dan kun je ja. in een... In een DRS-situatie uh, terechtkomen met je, met je tegenstander om hem ja. dan in te halen. Ja, simulaties, want alles wordt natuurlijk tegenwoordig gesimuleerd met de computer in modellen van tevoren. Ja, dat kwam ook niet echt het gewenste uh, resultaat uit. En toen, uh, ja, toen kwamen we op een gegeven moment op het uh, idee om uh, ja, de laatste bocht in een uh, verkanting te leggen. Uh, waardoor uh, ja, de snelheid daar hoger werd. En dat is echt gewoon, uh, max eigenlijk al vanaf dat moment gewoon rechtuit kunnen rijden. Dat ze minder hoeven te sturen. Nou, dat idee dat werd door de Formule 1 heel erg uh, goed wat omarmd. En de VIA ging er ook mee akkoord. Ja, toen we toch bezig waren, en van, nou, misschien kunnen we bij bocht 3 ook wel zo'n inhaalmogelijkheid uh, realiseren. Door die bocht ook wat, uh, wat, uh, wat, wat schuiner te leggen. Ja. Nou, dat, uh, dat ziet er ook goed uit. en Dat zijn we dus nu aan het realiseren. Dat is heel bijzonder. En als je het nu ook ziet ontstaan, dan denk je van... Jeetje, dat, uh, ja, dat gaat wel heel anders worden dan wat, uh, wat je op andere circuits uh, waar dan ook in de wereld ziet. Ja, het is natuurlijk ook wel mooi, want ja. uh, nu heeft iedereen uh, min of meer een gelijke kans... omdat het circuit niet meer is wat hij was. Hè? Dus uh, er zijn natuurlijk mensen die, die ervaring ja, hebben op bepaalde ja, circuits. Ja, natuurlijk. Of, uh, eigenlijk alle, ik, ik zou geen Formule 1-coureur weten... Uh, die, nu, die volgend jaar rijdt, die nog nooit op Sanford geweest heeft. Want dat hebben ze allemaal in klassen, uh, in, in, in, ja. in, in, in de doorgroeiklasses. Uh, de een wat meer dan de andere, misschien de ander een ook wat langer geleden dan de andere... Uh, bijvoorbeeld Lewis Hamilton en uh, Sebastian Vettel... Ja, die reden hier in 2004, 2005 heel veel. Ja. Ja, daarna zijn ze jaren natuurlijk niet meer geweest. Uh, dus het is in die zin voor iedereen wel een, een, een nieuw circuit. Zeker met de aanpassingen. Maar... En van tevoren wordt natuurlijk op simulatoren al heel veel ja. uitgeprobeerd. Dus niks is meer een verrassing straks. Nee, Enige en, nadeel van de simulator is dat uh, een simulator kan je resetten en kan je doorrijden. Ja, klopt. In, ja, als je ja. hem hier in het hek ja, hangt, dan, dan, dan is het over. Ja. Ja, dat, <laughs> dat is uh, zeker ha, uh, zo. Houdt iemand zich echt bezig met een echte circuitbouwer? De, ja, ja, we hebben dat niet zelf we hebben bedacht natuurlijk. Een we hebben het wel bedacht, maar niet, niet uitgewerkt. Uh, en daarvoor hebben we een, uh, ja, een circuit-architect. Ja. En dat is uh, een Italiaans bureau. Uh, Dromo heet dat, Studio Dromo. En uh, ja, die hebben al heel veel ervaring ermee. Maar voor hun is Zandvoort ook echt een, uh, een uniek project. Omdat het uh, ja, natuurlijk een van de oudste uh, circuits in de wereld überhaupt is. Die nog operationeel is. Met, een, ja, met heel veel uh, bekende bochten. En hij, ja, hij kan dat nu nog mooier maken. En daar is hij uh, ja, vol overgaan mee bezig. Ja. Ja. Prachtig. Nou, wij uh, volgen het met veel plezier. Ja. Ik uh, hoop ook dat wij, uh, nou ja, dat zal wel niet lukken, maar met het uh, met de groep we komen uitzenden dat, ons. Ja, we willen graag. <laughs> nou ja, weet je niet? Ja, het radio uh, natuurlijk aanwezig zijn. Maar dat zullen ja. er dus, uh, heel veel zijn. Uh, ja, zeker. Maar ja, ook dat, hè, dat. je bent uiteindelijk ook dan helaas met dit soort evenementen ben je ook niet meer helemaal baas in eigenheid. Nee. Nee. Dus uh, het hele nee. media track, dat staat onder leiding van de Via. Ja. ja dus daar moeten alle accreditaties aangevraagd worden. Ja. Dus ik zou ik zou jullie vooral wel willen aanraden om dat te doen. Okay. het gaat lukken weet ik niet, maar nou, het zou natuurlijk wel heel dat leuk zijn. We gaan het bij de tuur neerleggen <laughs> en uh, we hopen dat, dat zij dat uh, gaan doen. Okay. Dankjewel. Erik. Dankjewel Erik. Okay, Fijne gedagen. En we gaan Fijne naar dagen. muziek. Tot ja, hetzelfde. Jij ook. En uh, dit waren de Monkeys met Unwrap You at Christmas. Nou, ik ben benieuwd uh, wie men met uh, Christmas gaat unwrapen. Nou, in, in ieder geval... Let's let's we, let's <laughs> Wij gaan nu praten met Peter Tromp en Toosberg. Goedemorgen. Over het concert van vanavond van de Maastrichter Star. Uh, ik, ik kan me herinneren dat ik de eerste keer dat ik daarbij was, ik weet niet hoeveel jaar geleden, toen uh, ja. was ik nog niet zo heel lang hier. En uh, toen had ik dus de aankondiging gemist en toen ben ik dus voor de deur gaan liggen, letterlijk, om er toch nog in te komen. En dat is me toen uiteindelijk wel gelukt, maar dat was wel een hele grote uitzondering, heb ik begrepen. Uh, ja, ze liggen toen. er nu ook. <laughs> ze liggen ja. er ook, hè. Ja, ja. Men ligt te wachten voor de deur. Dat ze... Het is maar goed, het Ja, is echt waar. Ja. Ja. Ja. Strak uitverkocht. Ja, ja. ja al twee ja. weken. Al twee weken. Ja. Ja. En, we hadden uh, nog wel honderd kaarten kunnen verkopen. Meen je dat? Ja, ja maar er oh. is de brandweer. De brandweer. Maar het kan geweld. niet, hè? Ja. ja. ja. ja. Het is gewoon vol. de winkel ook we zitten wel ja. aan maximale aantal mensen. Ja. Daar moeten we ons Moet aan houden, hè? Ja. moeten we daar ons aan Misschien uh, toch een groot scherm uh, bij... Uh, Wellicht. Op de in de bij de krochten, ja. bij, de krocht, ja. bij de Theo. Ja. Dat ja. zou toch kunnen. Dat je daar in de zaal de mensen laat meegenieten. Maar ja, het is vaak... het. Het gevoel van... Ja, je het is het sfeertje. Het is zo echt kippenvel. Want die ja, mannen ja. Die, die, die, die zetten wat neer daar. Ja. Even ja. Ja. Ja. naam man weer hoor. Zijn het er honderd Nee, 90. 90. Ja. Dus ja. de ja. 85 ja. en de 90. Waar de staar ook mee te maken heeft. En, uh, dat, dat merk ik we. Dat is de tand destijds. Ja. Ja. Vooral met mannenkoren. Die hebben, het, uh, die hebben het moeilijk in deze tijd. Ja. En mm -hmm. uh, met vrouwenkoren schijnt het op een of andere manier wel mee te vallen. Een stad als Haarlem heeft heel veel vrouwenkoren bijvoorbeeld. Ja. En uh, die hebben er echt zin in. Maar die mannen die zijn niet meer achter die geraniums weg te gerekken. Die zijn helemaal <lacht> gepensioneerd en <lacht> hebben ze gewoon weer zin. <lacht> Kom op jongens, lekker een avondje uit. Lekker ja. zingen, ja. gezellig. Ja. Kan in en, Zandvoort uh, ook hè, bij het steeds ja, mannenkoor ja. ja. ja. uh, Het zandvoorts Mannencoor heeft ooit 70, 80 leden gehad. En die is nu ongeveer de helft van over. Oh. We zijn ja. met ja. 40 man. Ja, en er zijn er bij die, die dan al heel lang erbij zitten. De, ja. Hoe lang is de langste lid, uh, lid van het koor? Uh, dat gaat na de 35 jaar toe. Nou, dat bedoel nou, ik. Kijk, dus ja. die zijn nu 75 Dus als je dat doet, dan weet je dan dan dan dan ja. gewoon dat het ja. heel lang uh, fijn ja. is... en dat je steeds terug blijft komen. Maar ook de staar heeft daar mee te maken. Die heeft er ook last van natuurlijk. En die zeggen ook niet, Ja, dat is mijn telefoon, maar die gaat oh. vanzelf uit. Oh, Ik denk niet dat het alleen in het westen gebeurt, in het oosten. We hebben Maar er zij allemaal hebben ook wel van. jongeren. jongeren Jawel, maar bij de, de Sta was dus ook een koor... ...wat ongeveer ja. 180 uh, uh, mannen had. Een, ja. een jaar ja. of zeven, acht ja. geleden. Ja. En er zijn er nu nog uh, 120 van over. Ja. Ja. En uh, ja, het, het sterft uit, zo zeggen ze. Er me, overlijden mensen nou, natuurlijk. Ja, goed, ze worden er zijn mensen ouder, die ja. ziek worden, die niet nee. meer kunnen zingen. Ja. En uh, ja, ook in, die, in dat soort sectoren, in dat gedeelte van het land... is aanwas van mannenkoren gewoon oh, ja. heel moeilijk. Ja. Heel, ze wordt ja. er echt ja. heel moeilijk. Ja. En, ja. en het is ja. natuurlijk ook zo dat het niet niks is wat, wat zij voor een repertoire nee. hebben. Oh, ja. nee. Nee. Oh, ja. Dat ja. is een pittig repertoire. Dus uh, daar is een van de weinige koren waar je dus... Uh, eerst uh, les krijgt van een zangpedagoge. En die hebben echt een, een, een zangpedagoog in dienst. En die gaat het dus samen met de dirigent bepalen. tot welke stemmen uh, je hoort, stemmensoort je mm -hmm. hoort. En is een van de weinige koren in Nederland. En uh, dat is echt heel apart. Waar je een hele goede reden moet hebben. om niet twee keer in de week op de uh, repetitieavond. aanwezig ah, ja. te zijn. Dus ja, ja. dinsdag ja. en donderdagavond wordt er gerepeteerd. En wie daar. Maar er zijn ook heel veel uh, jongens uit uh, Stijn, uit Toren, Noord-Limburg... Ja. Mm -hmm. die dus twee keer in de week de rit maken ja. van ja. Noord naar Zuid-Limburg ja. om in Maastricht te... Uh. Ja. ja, ze hebben er nu uh, op dit moment vier uh, soort aspirantleden. Ze zijn wel lid, maar die komen dus ook vanavond wel mee... Maar ze mogen dus nog niet meezingen. Oh, okay. Dat is meer dan om te kijken de hoe de discipline dus gaat. Ja, ja, ja, en ja. Hoe, uh, ja, om te leren dus van hun medezangers. Ja. Maar dat vind ik wel heel grappig. Dat dus, je wordt niet ja. zo meteen in het diepe gegooid... en dus dan nou, zing maar mee. Gaan Want maar mee. Ja. de kwaliteit ja. wordt zo bewaakt. Ja, dat ja ook ze noodzakelijk. Van, uh, Wat ook eigenlijk heel bijzonder is... is dat ze steeds maar weer terugkomen in Zandvoort. Hè? Want ja. ze, ze vinden Zandvoort zo leuk. Da dat is, echt het is ook niet gek natuurlijk, want het is gewoon dat, leuk. Ja. Het heeft ook een beetje met de ontvangst te maken, nee, als ja. ik het eerlijk zeg. <laughs> ja, he. Ze krijgen een heerlijke de maaltijd en ja. uh, het gemoedelijke. En, ja. uh, kijk, ze zijn natuurlijk strak in pak. En ze weten ook dat de discipline is heel belangrijk is. En daar ja. wordt, wordt ook over gewaakt. Ja. Maar toch is er iets wat... Ja. Ja, wat, wat het gemoedelijk maakt. Ja. En, het is en altijd dat vinden gezellig. ze heel belangrijk. Want ik ja. weet ook dat ze in Maastricht... Ik ben toevallig een keer daar terechtgekomen op een avond... dat ze of geoefend hadden of een optreden. Ik weet het niet, maar in ieder geval... ik ging naar de Mouton Blanc in, uh, in Maastricht. En daar zaten een behoorlijk aantal heren van het Maastricht te staan. Ja. En dan wordt er ook gezellig een biertje gedronken. En ja. dan beginnen ze gewoon te zingen. Ja. En ze ja. Ja, ja, zetten heen. Het, Vandaan, het hele café ja. op z'n kop. Ja, ja. ja. Prachtig. Ja. Ja. Prachtig. Maar als is twee jaar terug bijvoorbeeld, dan als zij weer naar huis gaan. Ze moeten natuurlijk dus behoorlijk aan het rijden. Ja. Ja. En dan geven we altijd iets mee voor onderweg. Gezellig. Ja. Een paar ja. plateaus, ja. uh, zodat ja. ze even <laughs> lekker wat kunnen knabbelen. Ja. En uh, was twee jaar terug dat ze dan... Ze zaten net allemaal in de bus. En toen stonden er op de Hoge Weg en uh, Brederodestraat... stonden er wel acht herten, hè? Ja. Nou, dat vonden ze zo bijzonder. Ze gingen allemaal weer in de bus uit. En ze allemaal ja. foto's maken. van die. Oh ja, dat hebben we wel gezien op tv. Maar het is echt zo. En, Leuk. Nou, ja. dat duurde wel bijna een uur... voordat ze eindelijk weer betrokken uh, ja. waren. Maar Prachtig. om zo'n uh, dagprogramma even door te nemen... Ja. want ja. het komt dus uit Maastricht. Maar zoals ik al vermeldde net... zijn er ook heel veel jongens die uit Noord komen. Ja. Limburg-Noord. Noord. Ja. Ja. Ja. De eerste vertrekken straks om 11 uur. En die rijden naar Limburg toe. Oh. En daar wordt dus met z'n allen verzameld. En dan ja. komt de grote dubbeldeksbus ja. er. En daar wordt vertrokken om een uur of twaalf. Dan zijn ze hier om een uur of. Met een pauze tussendoor. Dan zijn ze hier om vier uur half vijf. Om half vijf worden ze ontvangen met een bak koffie, en bak thee, ingebouwde ja. krocht. Ja. Vervolgens gaan ze in de kerk inzingen. Gaan ze inzingen ja. Dan is het uh, kwart voor zes, ongeveer zes uur. Dan wordt de maaltijd aangeboden. Hm. En uh, dat duurt tot zeven uur, krijgen ze. En om zeven uur gaan ze zich omkleden, ingebouwde krocht. Ja, kwart voor zeven. Uh, kwart voor zeven. Ja. En om half acht, kwart voor acht zijn ze. Er. Ja. Het programma duurt, ja. Tot, ja. programma duurt tot half elf. Ja. Dan gaan ze terug naar de krocht, gaan ze zich weer omkleden. De bus vertrekt, stipt om 11 uur. Oh, Met ja. twee grote kaarspatoos. Oh, ja. En dan zijn ze vanaf, vannacht thuis ja. om twee uur, half drie. Dat bedoel ik. Zo, he? ja, het is, ja, ja. Dus, ja, en dan, dus dan is moet je nog naar karpis. je woonplaats waar je vandaan komt. Maar oh, dan het ja. gaat op werken lijken zo'n dag. Ja, eigenlijk ja. ja. wel. Maar ze want vinden ze het, het wel allemaal hartstikke leuk. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar het is ja. wel, ja. wel ja. Ja. Ja. Ja. Dan, dan is het helemaal bijzonder om te weten... dat ze dus heel graag hier naar Zandvoeten komen. Om het jaar komen ze. Om het jaar. Wij hebben als stichting gezegd... want dat zouden ze willen. Ze zouden gewoon eigenlijk die daar terug willen ja, komen, maar niet. daarvan hebben we gezegd... dat doen we nee. niet. Nee, maar, maar dat doen maakt we ook het... niet met, met, met, met aanvoerenden van de Kerkpleinconcerten. We nee. zeggen nee. altijd van... Eén jaar en dan tussen. een jaar niet. Ja, niet Want ja. anders ja. krijg je op een gegeven moment... Oh, daar heb je ze we weer. Daar zijn ze weer. weer. En dat willen we. Nou ja, er zijn al een paar uitzonderingen. Dat is, het ja, is steeds okay. Ja, Dat zijn Heel de Christina Concours natuurlijk. Ja, maar dat zijn wel de allemaal andere, andere mensen. mensen. Ja. Ja. Altijd ja. bij prinses Christina Concours. Maar wij vinden gewoon ook belangrijk. We krijgen zoveel aanbod. Leuk toch? Het is een luxe probleem. Het is een luxe probleem. Heerlijk is dat. Okay, hoe laat gaat de kerk open? Want over zeven open? gaat de kerk open. Okay. En, uh, is nou er een ja, kopje en verder, koffie en een drankje nou, te krijgen? Ja, eigenlijk een kopje koffie meer voor de mensen die van ver komen. hoor. Want okay. het is niet de bedoeling dat uh, iedereen die binnenkomt... Uh, meteen ook aan de koffie en de thee gaat. Okay. Nee, in nee. principe niet. Maar er, is een ja, wel er wordt wel, wel kan wat wel, koffie gezet. Kan wel. Want je hebt ook wel, mensen. Er komen mensen wel. uit Bunnik. Er komen mensen uit Echt Amersfoort. Ze komen uit het hele land. Er zijn mensen die volgen de staar. Die kijken op hun website. En die Waar komen is het heerlijk concept? logeren hier een weekendje in Zandvoort komen, doen. Ja, er komt iemand uit de steeg. En die heeft dit als een cadeautje gekregen. En die heeft een uh, overnachting gekregen in een hotel. Nee. Nou, dat is geweldig. Die vrouw die, die, die, die heeft van de baas dat als kerstcadeautje gekregen. Voor de, voor de harde werken. Nou. nou, die vrouw die... die, die Lieve baas, maar ook no. van ja, de vrouw. Welke steeg in Zandvoort is dat? De steeg. De in, steeg. in, in is het laatste. UCK is... Nee, dat is een Ik ben Arnhem, Peter, Arnhem. Je weet wel, voor mijn schoonzoon. Maar well, in is zin Nee, nee, maar het is gewoon heel leuk. Ja. En, uh, ja. Nou goed, ik, ik heb hier, uh, want over de staar kunnen we uren blijven ja, praten, ja. dat blijft bijzonder. Ik heb hier even het uh, programma van 2020, of even, dat is, ziet er weer heel bijzonder en uit. En een jubileumjaar, hè? In jubileumjaar, ja, ja, ja. sinds 2000, dus 20 jaar Classic Concerts. Ja, ja, we... Ook heel bijzonder dat jullie heel dat mooi, nog steeds ja. kunnen doen. Ja. Uh, dus iedereen moet ik uh, toch wel uh, vragen, kom vooral kijken bij de, uh, en luisteren ja. naar de concerten. Want ja. het is echt, het is vijf euro. Ja, ja. ja is, waar is heb je het, het over? Het over hè? Ja. ja, waar ja. hebben we ja. het ja. over? Ja. En de akoestiek is fantastisch. Ja. De, de artiesten vinden het, ik, ik weet nog wel dat Daniel Weinberg uh, kwam oh. met, met Oei. Ja. Nou, echt, ja. ik heb met kippenvel daar gezeten. Ja. Zo bijzonder ja. was ja. dat. Ja. Ja. Ja. En ja. Het moet ja. wel blijven, vind ik. Uh, Blijf het beginnen... nog wel met uh, 5 euro kan de, uh, volgend jaar? Uh, dat nee, jullie nee, nog Nee, we werden het nooit met vijf euro Niet. natuurlijk. Het is, het is gewoon veel te kort. Maar ja. dat zou dan heel fijn zijn als er meer vrienden komen... die dus op deze manier ja. dan ook hun bijdrage leveren. Maar uh, wij, ons, toen wij begonnen, 20 jaar geleden... was onze doelstelling om gratis concerten ja. Ja. te ja. geven... aan mensen die met een kleine beurs... En die niet in staat zijn om naar een duur uh, concertgebouw ja. in Amsterdam... of een uh, Villa Moody ja. te gaan. Ja. Die wilden we kennis laten maken met klassieke muziek. Jongeren, daarvoor hebben we ook altijd het Prinses Christina Concours. Hè, om de kans te geven aan jonge muzici om een podium uh, voor hun te zijn... En ja, die doelstelling vinden we nog wel steeds dat belangrijk. Ja, nog steeds. Nog zeker. En ja. daarom is het ook vijf euro. En ja, een, een, een productie zoals die hier staat voor het komend jaar, gemiddeld kost tussen de 1000 en de 1500 euro. Dus ga maar na. Dus dankzij. de, de welwillende steun van de gemeente. Ja, gemeente, maar. Ja. Maar ook dankzij onze vrienden. Ja, ja. en dat zijn. Ik denk dat wij op jaarbasis... tussen de vijf en 6000 euro... aan vrienden ja. hebben. Ja, dat, is ja, dat is mooi. Dat is mooi. Ja. Ja. Ja. Ja. Goed, ik, ik wil even zeggen... 19 januari is het openingsconcert... met het Heemsteeds ja. Philharmonisch Orkest... onder leiding van Dick Vroef. Dat is altijd ja. een heel bijzonder concert. Ja, en dit jaar nog bijzonderer... want 2020 is het Beethovenjaar. Ja. En Beethoven is geboorte... Daar, een jaar was... Uh, nou ja... 350. Hè? Ik 350. weet niet weet precies hoeveel ja. jaar geleden... maar ja. in ieder geval... Er komt een prachtige ja. echt van oh, Beethoven. Beethoven is En dat inderdaad. is natuurlijk Mooi, om bij ja. weg te zwijmelen. En dan in februari een piano recital van Keta van Shadoumashvili. Ja, zeg ik een, dat goed? Uit de Oekraïne. Uit de Oekraïne. Ja. En, en dan hebben we een strijkersensemble of een strijkers trio moet ik zeggen. In maart. Ja. In maart met leden uit het Residentieorkest uit Rotterdam. Uh, nou ja, Lisette Emmink met een, een groep. Fenomeen, Lisette ja. is een terugkerend fenomeem. Die is al mooi ja. in, in verschillende samenstellingen. Ja. Uh, een pianoduo, duo, bed en flow. Dat is heel apart. En mensen worden ook mee uitgenodigd om... Uh, mee te doen. Ja, nou, mee te zingen weet ik niet. Maar er is een interactie tussen met het publiek en oh, ja. dit twee ja. dames. Uh, wat heel... Uh, het is gewaagd, maar we dachten, we gaan het doen. Harp en Bandeon. Oh. Uh, en zij spelen Keltische muziek. Oh. Hebben we nog uh, nooit gehad donna. in de 20 Nooit gedaan, oh, maar stond. ik vind Keltische muziek zo mooi. Dus, ja. maar, maar dit misschien... is ook weer een stukje diversiteit in het programma. Ja, dat ja zeker. We ja, heel anders weer iets heel ja. anders ja. hebben, ja, natuurlijk. Ja, ja. Leuk, en het, het mooiste is, ook ten aanzien van uh, de deelnemers... we zeggen het wel vaker, hoe meer... Concerten, hoe meer koren we hebben, des te meer toeschouwers we hebben. Ja. Want al die ja. koorleden, concertnemen nemen allemaal minst. niemand mee. Ja. Ja. Dat is dus waar. Er zijn de eerste 50, 60 toeschouwers, zijn al binnen. Ja. Maar dat willen we niet. We willen ook aan dit soort gelegenheden kans ja. geven om een podium te maken. Ja, variatie, Ja, en Maar het blijft, het is zowel in de Agata-kerk trouwens ook, maar de, ook de, de akoestiek in de Protestantse ja, kerk is super. We zijn gezegend ja. met twee hele mooie ja. hele mooie Ja, gebaan. Gebaan. Absoluut. ja zeker. Ja. Ja. Nou, het no. wordt weer een mooi jaar. Een ja. nieuw jaar, jubileumjaar. Uh, bij, uh, ik zie jullie vanavond uiteraard. Uh, ja, leuk. Zeker. Ben ik er. En uh, wij gaan uh, met z'n allen genieten van de Maastrichter Star. Gaan we doen. Gaan we zeker doen. Bedankt voor de tijd. En dank bij een weekend gerend. Uh, dank, dank je wel. Wij, uh, gaan, even, hebben we nog. Uh, of moeten we eruit, Rob? Eruit. Ja, we moeten eruit. Oh, no, Dan no. gaan we eruit okay, met ja. The Impressions <laughs> I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Ja. Dan stuur allemaal fijne dagen.